...waar de staatssecretaris en zijn stokpaardje... ...een hoorspel van Koert Heineken... ...vertaald door Alfred Pleiter. Goedemiddag, Ik had het gevoel dat ons iets groot... iets zelfs aan het wachten stond. Ach nee, nee, dat gaat toch niet. Wat is er toch aan de hand? Rustig, rustig. vis als jullie, alsjeblieft een beetje komen... Meneer de staatssecretaris is nog in zijn kabinet. En, en wie krijgt er op zo'n duivel als hij kwaad wordt? Ikke. Omdat ik dat helemaal van de kantine. Goed, ik minste. Alleen zijn haar een beetje meer. En ze en een bril op. En je moet zitten dat hij een broer van de man. Ja, dat kan je niet doen. Met je voelt niet saai. Hij heeft het alles een keer gedaan toen hij hem had. Hier in de kantine. Oh, ik, ik heb in de doodzak gezeten dat hij binnen zou komen. Wat ja. Ja, dan nog? Je mag toch wel een karikatuur van een politieke figuur maken? Nou, en ik ben de levens. De karikatuur van mijn hond. Ik een Ja, maak maar van hem. Dan zal ik hem mijn kapsel aan de geven. Ja, ik ga ja, ja. ja, van achter een beetje piekeren. Dat heeft heb baas gebouwd. Ik spreken! Ik heb het gezien. Ik heb weg. Ik wil niet zien. Oh, ik wil je zien. Oh, heerlijk zeggen we die twee op maatig te maken. Dames en heren. Wij vragen ons uw aandacht voor onze beroemde parodist... en imitator van de afdeling calculatie C3... in zijn creatie als taartsecretaris Moreno. Ja, ja, ja <tieden> Monsieur Bouvissage, ja? Commissie de klas, ja? Yeah? <laughs> bent je getroffen, ja? Hoe deed u hem dat, ja? Yeah? Oh, oh, lieve hart, ik, ik was er al zo bang voor. Oh, speel jij ook maar mee, hoor. Doe maar net of je bang voor me bent. Nee, is het niet in de gaten? Of wie? Of wie de baas? Bonsoir. Monsieur Bouvissage. Oh, laat je zich door mij niet steuren, yeah? ja? Bonsoir. Wie bent u? Nou, oh, dat is uh, Bovisage, meneer de staatssecretaris. Hij is jarig. Oh, daar is hij een beetje opgewonden van. Hè? Ja, goeie kop, hè? bijna nature, toch. Waar werkt u, monsieur Bovisage? Oh, op, op de cal. Uh, huh? Op de. Op de. Op de calculatie, C3. Oh, hoe lang? Hoe lang? Ja. Yes. 33. 33 jaar. Dan zou u toch eigenlijk moeten weten hoe een ambtenaar zich behoort te gedragen, hè? Nee, ja, maar nee, nee, geen, 33 jaar, meneer de staatssecretaris. 33 ministers, meneer de minister de Bekoer is de 33 ste minister die ik meemaak. Gaf u uw diensttijd naar het aantal kabinets wat u heeft meegemaakt, hè? Ja, neemt u me niet kwalijk, maar dat doen wij allemaal. de minister was minister Grandpierre en toen minister Galliani en toen minister Dejean en toen ja, ja, ja, ja, ja, zo is het wel genoeg, hè? Ja, ja, Eh... U maakt zich morgen om tien uur in mijn kabinet. Monsieur Beau, visage. Ik wens u allen nog een aangename avond. Bonsoir, ja. Bonsoir, monsieur. Je je een aangename avond, zei die. Ik had jullie gewaarschuwd, maar jullie wilden niet luisteren. Ik weet wat dat wil zeggen. Mijn ontslag. Morgenochtend om tien uur. <klaar> Mocht u zich hier melden, monsieur Beauvisage? Er is me niets van bekend. Het gaat om een persoonlijke kwestie tussen monsieur de staatssecretaris en mij. Ik was gisteren jarig... Ah, bent u die burengeruchtmaker? Ik stelde voor om het volume van uw vrolijkheid wat terug te draaien. Maar monsieur de staatssecretaris vond dat niet nodig. Jammer genoeg heeft u zich later bedacht en is zelf naar de kantine gekomen. Net op het ogenblik dat ik een van mijn voorstellingen aan het geven was. Hebt u een toneel gespeeld? Ja. In onze kantine? Ja, uh... Geen echt toneel, zoals Marlon Brando Napoleon gespeeld heeft. Zo speelde ik, monsieur de staatssecretaris. Oh, dat begrijp ik niet. Ik gaf een imitatie van hem, op verzoek van mijn collega's. Komt allemaal door het stomme feit dat ik toevallig een beetje op hem lijk. Kijkt u maar. Inderdaad. U zou best een lid van de familie Barijn kunnen zijn. En Dat breekt me nu mijn nek. Oh, monsieur de staatssecretaris is beslist niet haar dragen. Ah, oh, dragen toch niet? Ik word beslist ontslagen, dat weet ik zeker. En waar moet ik dan heen? Gisteren heb ik toevallig met een zwager gesproken. Die is procuratiehouder van een grote particuliere bank. Hij boog me zijn steun aan voor het geval ik mijn ontslag zou krijgen. Nou, kijk eens aan. Het is toch prachtig? Hm, terende. Hij boog me een betrekking aan achter een van die loketjes van zijn bank. Dat betekent dat mijn arbeidstempo afhankelijk zou zijn van de hoeveelheid klanten die ik kreeg. Mademoiselle, ik ben ambtenaar. Dat betekent dat ik bepaal in welk tempo de rij van wachtende voor mijn loket oprukt en geholpen wordt. Mijn klanten behoren op mij te wachten en ik niet op hen. Ik ben ambtenaar en iets anders kan ik niet zijn. Daarom heb ik bewijzen van voorzorg... vast een gratieverzoek geschreven. Wilt u het lezen? Met het kabinet van staatssecretaris Barrain? Ik had om tien uur de commissie tweede klas... voor wie met mij onthouden, ja? Heeft hier, monsieur de staatssecretaris... Ik zal hem onmiddellijk bij binnenlaten. Monsieur de staatssecretaris verwacht, hij, monsieur Bovisage. Huh? Nou wel. Heilige bureaucraties staan me bij. Goedemorgen, monsieur de staatssecretaris. Ja. Bovisage, ik ben bang dat dit voor jou best geen goedemorgen wordt. Ja. Waarom imiteer je mij? Omdat ik een gespleten persoonlijkheid ben, monsieur de staatssecretaris. Een gespleten persoonlijkheid? Ja. Hoezo? Half ambt, half kunstenaar. Wat? En allebei die kanten van mijn wezen worden onderdrukt. De ambtenaar kant door het feit dat hij moet toezien... hoe zijn collega's door betere relaties en onderdanig kuip promotie maken. En de kunstenaarskant, die ik zelf onderdruk... ...omdat ik in de eerste plaats ambtenaar wil zijn met hart en met ziel. Oh. Maar nu werd mijn talent op mijn verjaardag... door mijn collega's uitgedaagd en... Zo, en moest ik daar met alle geweld het mikpunt van zijn, ja? Ach, door die gelijkenis, monsieur de staatssecretaris. Oh. Oh. Die gelijkenis was de tragische aanleiding... ...tot deze betreurenswaardige komeet. Ja, die gelijkenis is inderdaad frappant. Mijn overgrootvader heette Barin. Zo, de wij ook. Maar die stond heel slecht bekend. Net als de mijne? Misschien was het wel dezelfde. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat u de amateur toneelspeler uithangt. Ieder mens heeft recht op zijn hobby. Maar in dit geval is mijn hele departement van uw creatie op de hoogte, ja? Nee. Je, ja, jawel. Uw succes gaat ten koste van mij. Evenals ons het gelach van uw collega's. En zelfs daar zou ik nog overheen kunnen stappen. Maar jammer genoeg is de discipline op de verschillende departementen... sterk achteruit gegaan, ja? Door het aan respect... De pers, de vet en van het kabinet nog En om te willen van die discipline moet ik u overplaatsen. Overplaatsen, ja. Niet ontslaan. Nee. Ik heb besloten om genade voor recht te laten gaan. Ik plaats u over naar een afgelegen departement van ons mooie Frankrijk. Waar u niet de kans loopt om een chef te treffen waar u op lijkt. U kunt gaan. Ja, waar een heer. Het antwoord van professor Kuhnemann is zojuist binnengekomen. Ik zal het u even voorlezen. Nog een beetje, Angelique. Wat zijn je? Ben je nog hier? Huh. Ja, je hoeft dus niet te proberen om het tot andere gedachten te brengen. Tot de huh. Je hoort er nog wel van, ja? Ja, Angelique. Ontmoeting Cozot alleen mogelijk dertiende deze. Vertrek vandaag naar Cozot. Verheug me reeds op ontmoeting daar, Kuhnemann. Dertiende, e Ja. Mag. Ja, maar morgen moet hij naar Hauteville. Ja, sta je even me beloofd zijn best te zullen doen dat hij niet mag mag openen. Ik verwacht zijn telefoontje ieder ogenblik. Dank je, Angelique. Wat wilt u hier nog, monsieur Beauvisage? Ik neem aan dat uw geval is afgedaan. Afgedaan? Hm. dat denkt u maar. Monsieur de staatssecretaris heeft me niet ontslagen, maar hij plaatst me over. Heb ik u niet gezegd dat monsieur de staatssecretaris niet haatdragend is? Naar de provincie willen we sturen. ...naar een of ander afgelegen nest. En dat vindt u niet haar dragen. Oh, daar is het leven veel goedkoper dan hier. Luistert u nou eens goed, mademoiselle. Die overplaatsing is voor mij veel erger dan ontslag. Ik ben namelijk bezig een eigen huisje te bouwen. Een klein huisje voor mij en mijn gezinnetje. En wat gebeurt er nu? De staat, mijn broodheer, die de gezinszorg in zijn blazoen voert, rukt me plotseling weg uit mijn half dode en nog niet geheel afbetaalde eigendom. Uit de armen van mijn vrouw en kinderen, uit de schoot van mijn gezin. Hebt u dat ook tegen monsieur de staatssecretaris gezegd? Dat was bijzonder kort aangebonden. Ik had een gratieverzoek dat wij hem kunnen achterlaten, maar dat is afgestemd op ontslag. Mademoiselle, zou ik het alsjeblieft hier mogen omwerken? Hier is het rustig. En mijn collega's van C3 zouden me alleen maar afleiden door hun nieuwsgierigheid. Nou, gaat u dan maar hiernaast in de wachtkamer zitten. Daar is niemand. U hebt een goed hart, mademoiselle Angelique. Dank u wel. Met het kabinet van staatssecretaris Barin. Wat dan je hier? Mag ik u chef even spreken? Een ogenblikje, monsieur de secretaris-generaal. Ja? Monsieur Bastanier op de dienstlijn. Ik neem hem over. Nou, is het voor elkaar, Jeremy? Nee, tot mijn spijt niet. Ik gooide heel voorzichtig een balletje bij hem op, je weet wel. Maar het scheen wel alsof hij het verwacht had. Want hij zei meteen dat ik de dertiende niet wegkom, omdat hij op reis moest. Moet de minister wel op reis? Waarin dan? Nou, hij doet er heel geheimzinnig over... Maar zal ik je eens vertellen waar die heen gaat? Naar Antwerpen. Naar Antwerpen? Ja, incognito zelfs. Heel interessant. Nee, nee, nee, nee, dat is het niet. Nee, er wordt daar een congres gehouden van Napoleon Vereerders. En de dertiende is er een speciale dag van Napoleon souvenirs, een stokpaardje. Hm? Huh? Hij wil niet weten dat hij in deze gespannen politieke situatie... Zijn ambt eenvoudig voor zijn hobby in de steek laat. En daarom moet ik naar Oudville? Omdat hij zich aan zijn hobby kan wijden? Stil, stil, oh. Jeremy. Dat moet absoluut onder ons blijven. Oh ja, maar... Ik heb het uit een hoogst vertrouwelijke bron. Overigens, ik was graag naar Oudville gegaan. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Een hartelijke dank. Au revoir. Ah, vriendelijk van je, Jeremy. Stel je voor. Dat is stoppend. Yeah. Ja. Monsieur de staatssecretaris... Waarom denk je dat ik nou Oudwiel moet? Omdat de minister zo nodig naar Antwerpen moet... in verband met zijn stakpaardje. En daarom snoept Serrano, mij en Kudeman... de cojo af. Oh. Jammer dat Oud wiel en cojo zo'n eind uit elkaar liggen. Ja. Anders had je mooi nuttig nuttiger... met het aangename kunnen verenigen. Stel je voor. Mijn commies hebben dat nog beter dan ik. Je hebt tenminste een privéleven. De ene voetbalt, de andere gaat vissen. En de derde is amateur, toneelspeler. En kan zijn scherf dan nog belachelijk maken, ja? Wanneer u... Bovisage bedoelt. Ja. Die zit op het ogenblik een gratieverzoek te schrijven zo. in de wachtkamer. Ja, daar komt niks van in. Hij gaat onmiddellijk terug naar zijn afdeling. Hij blijft daar wachten tot zijn overplaatsing geregeld is. Ja. Zeg, uh, Angelique... Uh, ...lijkt hij uh, werkelijk uh, zo op mij? Griezelig veel. Oh, zijn overgrootvader heeft ook barijnen, zegt hij... Zou men hem werkelijk voor, uh, voor mij kunnen houden? Wanneer hij monsieur de staatssecretaris imiteert? Ja, alsjeblieft. Ik krijg opeens een idee. Stuur hem toch maar even bij me. En kom jij daarmee. Ik zou graag willen dat je erbij was. Als ik met hem praat, ja. Monsieur de staatssecretaris. Ik ben bezig een huisje te bouwen. Huh? Een bescheiden klein huisje. Oh. Wanneer u mij daar een afgelegen departement deporteert... vernietigt u voor altijd die droom en die hoop... op een klein beetje ja, eigen nou ja, geluk. Nou ja, nou ja, laat die halve aanzien maar achterwege, ja? Ik vraag mezelf en jou af... waarom jij nooit op het idee bent gekomen... om die hobby van jou... om mij te imiteren... op een uh, positieve manier. Ja, ik bedoel daarmee... Uh, op een nuttige manier... te gebruiken, ja? Op een... Uh... Huh? Op een... Op, op een ne, ja. Ja, hoe, hoe bedoelt u dat, monsieur de staatssecretaris? Luister eens, Bobi. Uh, mm. Imiteer mij. Nog eens. Ja? Nee. nee, nee, nee. Nee, monsieur de staatssecretaris. Nooit van mijn leven Ik verzoek het je vriendelijk. Alsjeblieft. Ja? Uh, zeg eens... een brug. Doe uh, nou, doe nou, doe nou. Oh ja, als het dan met alle geweld moet... Een brug? Nee, nee, je moet het niet zeggen als mijn Was wat staatssecretaris Barenne, begrepen? Hm. Nou, een brug heeft tot doel twee oevers... met elkaar te verbinden, ja? Een brug heeft tot doel twee oevers... met elkaar te verbinden, ja? Goed zo, ja? goed zo. Ja, nou verder, verder. Zoals deze twee oevers... zo zijn ook onze harten verbonden. Zoals deze twee oevers... Doet een ook onze harten verbonden. De harten der regeren, met de trouwe harten van de inwoners van Oudwill. De harten der regeren, met de trouwe harten Othiel. van de inwoners van Oudwill. Ja, ja. ja. Begrijpt jij waar ik heen wil, Angelique? Doet hij het goed? Oh, iemand die u niet kent vliegt er beslist in, monsieur de staatssecretaris. Oh, als het puntje bij padje komt, moeten ze zelfs kennen, ze vliegen. Maar in Oudwill kent niemand mij. Denk je dat hij kan onthouden wat ik hem net heb voorgezegd? Ik heb het gestemografeerd. Prachtig, prachtig. En daarna volgt gewoon het, het, het, het leven de republiek, et cetera. Dat kun jij hem wel uitleggen, niet? Ja. ja, neemt u mij niet kwalijk, ja. maar ik, ik begrijp... Maar wij willen je talent in positieve zin gebruiken. Leg jij het er maar uit, Angelique, hè? En uh, verander hem dan in mij, ja? Oh, wat hoeven we is er nou maar anders voor te kammen? Ja. Uh, komt u maar eens hier, monsieur Beauvisage? Uh, mag ik uw even? Ja, maar. Ja, u maar. U gaat eerst, de plaats van uh, zijn excellentie, monsieur de staatssecretaris, innemen bij de officiële opening van een nieuwe brug. Ik, Ja, jij. Ja. Commissie tweede klas Bovisage. Ah, niet als Bovisage, maar als Baren. Hm? En daar ga ik u nu weer in veranderen. Nou begrijp ik er helemaal niks meer van. Zet hem mijn zonnebril op. En uh, geef hem een van die donkere pakken van mij. Die de kast... Oh, ja, ja. Ja, maar, ja, maar legt u me nou toch eens alsjeblieft uit. Moet, moet, moet ik in het openbaar. Ja, ja. In plaats van monsieur de staatssecretaris. Uh, nee, dat, dat, dat meent uh, u uh, toch niet? hij uh, weet jij wat een double is? Jawel. Iemand die de plaats van een filmster inneemt ja. bij een moeilijke of, of gevaarlijke opname. Juist, precies. En nu word jij mijn double. Jij gaat met Angelique naar Oudviel, spreekt naar een paar zinnen, dezelfde dus die we net gerepeteerd hebben, knipt een lint door met een schaar die op een kussentje wordt aangeboden en dan ga je weer in de auto zitten en rijdt onder het hoeragehoop van de bevolking en naast Angelique gezeten terug naar dit kabinet, waar je weer verkleed op de commissie tweede klas of visage. Ja, maar, heb je dat begrepen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja begrepen Ik het wel, Mooi. maar... Mag ik even gaan zitten? Ja. Gaan zitten, ik voel me niet goed. Hè? Wilt u een glaasje water? Ja. Cognac heeft u zeker niet. Ja. Ja, maar dat hebben we ook. In mijn bureau. Alsjeblieft, geef me een cognac. Hm. Zo. Alsjeblieft. Een groot glas cognac, monsieur ja. Bovisage. Merci. En nou, ja of nee. De beloning is geen overplaatsing naar de provincie, maar in een hogere trakte ik ben twee theologische achter. De enige voorwaarde is absolute te Geef me je, je eer dat je niets anders zult zeggen... dan ik je net heb voorgezegd. Het lijkt me het beste dat je die paar zinnetjes maar uit je hoofd legt. Uh, nou, ja of, nee? huh? ja of nee? Ja of nee? Ja of nee? Dat blijft me geen andere keus. Ja. Ja, dan maar... Mooi, dan morgen dus. Op naar Oldfield. Voor je première, ja. Maken, om aan u en de regering onze dank uit te spreken. U, omdat u zo wel willen bent geweest hierheen te komen. De regering, omdat zij het grootste deel van de woonkosten van dit project op zich heeft genomen. Want onze gemeente is een aardige gemeente. Ik spreek dit in het openbaar uit. Of niet behoren tot die groep van staatsburgers die het principe huldigen. Wij klagen maar vast voordat wij lijden. Nee. Ik vermeld het slechts daarom, monsieur de staatssecretaris, om u dan uit naam van de noodlijdende gemeente Odeville te verzoeken het laatste wetsel weg te nemen dat ons nog symbolisch verhindert deze brug te betreden. Ik verzoek u dus deze druk aan zijn bestelling, het openbaar verkeer, te wijden. Ambruch oh, nee. oh, nee. oh, nee. oh, nee. heeft het doel twee oevers met elkaar te verbeteren. Ja? Zoals deze twee oevers, zo zijn ook onze. Hartten verbonden. Ja, yes. de harten der de regering met de trouwe harten van de inwoners van Bodwien. Lieve de Republiek! In uw kamer zitten, dan kan ik het u wel zeggen, mademoiselle Angelique. Toen ik op die brug stond, stonden mijn knieën gewoon te trillen. Goh. maar aan uw gezicht was niets te zien. Ik denk dat monsieur de staatssecretaris wel heel tevreden over u zal zijn. Het is een vreemde gewaarwording, zo de huid van een ander te kruipen. Voor een paar seconden dacht ik echt dat ik bij Rijne was. Met zijn hoge ambt en alles wat ermee samenhangt. Ik moest me met geweld uit uw illusie losrukken. Maar u bent ook nog een beetje nerveus, mademoiselle. Dat heeft een andere oorzaak. Monsieur de staatssecretaris had al lang uit Corso terug moeten zijn. Misschien bevalt het hem daar zo goed... dat hij er nog een paar dagen is aan Ja, maar dat kan niet. Over een uur vindt de officiële opening plaats... van de grote autotentoonstelling. En dat moet monsieur de staatssecretaris doen. Ik, ik geloof dat de Corso maar eens even gaat bellen. Centrale. Intercommunaal graag. Kozo. G-O-G-E-A-U-X. Hotel Atruit, graag. Nee, nee, het nummer weet ik niet. Je wordt gebeld. Zo. Nou, ik moest me zo lang zo amper eens gaan verkleden als boven <laughs> Tegen mevrouw heb ik gezegd dat ik op dienstrijd moest. Wacht u nog maar even. Misschien wil monsieur de staatssecretaris nog wel even zien hoe u eruit ziet als een uh, double. Hallo? Couzot? U spreekt met hotel à in Kouzot. U spreekt met de secretaresse van staatssecretaris Baren. Zou u mij ook misschien kunnen zeggen hoe laat monsieur de staatssecretaris uit Couzot is vertrokken? Vertrokken? Ja, monsieur de staatssecretaris Baren die bij u in de buurt grotten onderzocht heeft. Samen met professor Kuneman. U spreekt met de secretaresse van staatssecretaris Barijn. Oh, oh, maar dan weet u dus ook dat de heren eigenlijk niet hier zijn, omdat ze in kocht niet overkomen zijn. Maar ze zijn wel hier, want ze zijn ook nog niet vertrokken. Mag ik, monsieur de staatssecretaris, dan even spreken? Nee, dat kunt u niet, want de heren zijn er niet. Nou ja, dat wil zeggen, ze zijn er wel. Maar we weten niet precies waar ze zijn. Uh, om het al anders te zeggen, de heren worden vermist. Lieve hemel. Nee, vermist? In een van de grotten? Ja, zeker. De heren zijn door een zogenaamde schoorsteen in een dieper gelegen grot gevallen... en kunnen zelf op eigen kracht daardoor niet weer omhoog komen. Nou, daarom is er nou een reddingsexpeditie naar hen onderweg met touwen en klimhaken. Zijn ze gewond? toe? zegt u het alstublieft eerlijk. Ja, de heren zullen zich waarschijnlijk wel een tikkeltje bezeerd hebben... want ze zijn zittend acht meter langs een rotswand naar beneden geroogd. Maar uh, verder mankeert hen niets... Nee, nee, die heren zijn zelfs in een bijzonder goede bui, mag ik wel zeggen. Wij moesten maar zeggen dat ze voorhistorische rotstekeningen hadden ontdekt. Prehistorische wantekeningen. En dat is alles wat u weet? Ja, verder weet ik niets. Nou ja, behalve dan dat we hier beroemd gaan worden in Cozul. Wilt u dan tegen monsieur Barin zeggen dat ik opgebeld heb? Noteert u even zijn secretaresse Angelique. Ik zal het opschrijven. Dank u. Monsieur Bovisage... Monsieur Barin kan op die auto niet spreken. Ik was toch niet daarom luisteren. Maar wanneer Monsieur Barin niet spreekt op die autopentoonstelling, dan komt alles uit. Alles uit? Ja, dat Monsieur Barin in Cozot is, dat u in Oudville geweest bent. Huh? Monsieur de staatssecretaris is naar Cozot gegaan om een grot te onderzoeken. Het uh, is een hobby van hem. En daarom moest ik naar Oudville? Ja, maar nu is Monsieur de staatssecretaris nog in die grot. En dat mag niet daar komen. Nee, dat begrijp ik. Maar als het toch uitkomt, dan ben ik ook de sigaar. Het grote heer is een kwaad kerst Wat hebben jullie mij aangedaan? U en monsieur de staatssecretaris, u hebt mij in een schandaal verwikkeld. Het slot van de lied is natuurlijk dat mijn goede naam door de pers door de modder wordt gehaald. En dan kan ik maar vervoegd pensioen gaan. Doe samen, zo. Er is maar één oplossing. U moet nog één keer de plaats van monsieur de staatssecretaris innemen. Nog een keer? Op die auto te dood Ja, nu meteen. Zoals u het viel bent teruggekomen. We doen gewoon het hele geval nog eens een keer over. Nee, nee, nee, nee. Dat is veel te gevaarlijk. Psychisch gevaarlijk voor mij. De mensen staan daar bewonderend om je heen. Ze vreten de woorden gewoon uit je mond. Hun ogen stralen van nederig respect. Kortom, ik wil niet nogmaals dat gevoel hebben... dat de staatsmacht door mijn aderen bruist. Als ik het een beetje overdreven mag uitdrukken. Dat hindert allemaal niets. Als u zich maar woordelijk aan de tekst van zijn reden houdt. Ja, natuurlijk. Spreken moet ik ook. Maar wat... Waar is die tekst waar u het over hebt? Die reden heb ik hier netjes getypt. U hoeft hem alleen maar voor te lezen. Hier? In Parijs? Waar ik dagelijks miljoenen mensen tegenkom? O, maar die zitten toch niet allemaal in de automobielhandel? Wanneer u uw gezicht net zo strak weet te houden als vanmorgen in Oudvi... ...kan u absoluut niets gebeuren. Hm. De mensen houden u voor 100% zeker voor Bahrein, ...omdat ze helemaal niet op het idee komen dat Bahrein Bahrein niet is. Ja, ja, dat is wel zo, maar... We moeten uw aankomst zo timen dat u met niemand hoeft te praten. Ja, maar... U houdt zich volkomen aan de tekst van uw reden... U haalt manuscript uit uw binnenzak, leest het voor en verdwijnt onmiddellijk neer. Ja. Ik zal het bestuur laten weten dat de staatssecretaris door een lichte verkoudheid niet geheel gedisponeerd is. Mocht iemand dan vinden dat de stem van monsieur de staatssecretaris een beetje anders klinkt, dan wijten we dat aan een acute keerontsteking. Ja, ja, ja, u organiseert dat nu allemaal heel mooi. Maar dat neemt toch het gevoel niet bij me weg dat het bedrog is. Ik zal monsieur de staatssecretaris zeggen dat u onder heftig protest voor hem in de bres gesprongen oh, bent. Zegt u maar liever dat ik mij voor hem heb opgeofferd. Denkt u dat het zo gemakkelijk is om voortdurend over te schakelen van Beauvisage naar Parijs en omgekeerd? Nee, We nee, moeten hoor. ons nu concentreren op de taak die voor ons ligt. Maar voor mij is het ook niet zo gemakkelijk. Mm. Mijn gedachten zijn in Cozot. Wees u maar blij Beauvisage dat u hem daar niet hoeft te vervangen. In een pikdonkere grot. En zittend naar beneden gegleden. Zeg, Kuhneman, hoe laat is het eigenlijk, ja? Je verliest hier voorkomen je tijdgevoel, hè? En mijn horloge is bij die val stil blijven staan. Het mijne loopt nog, oh. maar er zit geen glas en geen wijzers meer op. Oh, begin je te vervelen, maar, hè? Ach, ja, nee, dat is het niet, maar ik moest om deze tijd eigenlijk een uh, auto-tentoonstelling openen, ja? Maar ja, dat zal een ander nog maar moeten doen. Waarschijnlijk secretaris-generaal Bastanier, maar... Mm -hmm. Wanneer de pers hier de lucht van krijgt... Hè, dan gaan ze zich natuurlijk afvragen... waar was Barein dan? Oh, ik zie de kop al in de kast staan, ja. ja of een karikatuur in de miroir. Ja. Staatssecretaris Barein was een stokpaardje gevallen. Jammer dat onze voorvader... geen telefoon in deze grot hebben aangelegd, ja. En alleen maar hun magische tekens... in de wanden hebben gegrift. Vreemd idee, hè. Stel dat wij als voorbewoners... Als troglodieten waren geboren, dan zouden we nu geen flauw idee hebben van de wereld naar buiten, ja? Zeg, kun je eens even: voor? Geen telefoon, geen departement, geen partij, geen oppositie, geen politiek, ja? Maar het glimlachen van de holbewonersmoederen, het pak op de dierenhuid van de holbewonervader, de eerste zoen van de knappe troglodiet uit het hol hiernaast. <laughs> Ach, dat zou toch allemaal precies dezelfde ja, waarde hebben, ja. denk je niet? Ja, maar en? Ja. Zoveel is er heus niet veranderd. Hallo, hallo, hallo ah, ah, je dat, daar komen onze redders Hallo, ja, hallo, ja Hier mensen, kunnen jullie zelfs touw Of maar de Nee, niet nodig, laat zakken maar de touw Hallo? Dames en heren luisteraars, goedemiddag nu volgt een reportage van de opening van de grote automobieltentoonstelling te Parijs. Ik sta hier in de onmiddellijke nabijheid van het feestelijk versierde podium... ...waarop staatssecretaris Barane zo aanstond zijn openingsreden zal gaan houden. De zaal biedt eveneens een feestelijke aanblik. Tussen de van chroom en lak glanzende producten van binnen- en buitenlandse industrie heeft zich een menigte verzameld van autofabrikanten, handelaren, vertegenwoordigers van het verkeerswezen en tal van industrieën die min of meer zijdelings te maken hebben met de vervaardiging van die 20ste eeuwse droom die in steeds grotere mate ons leven gaat beheersen. Zojuist heb ik vernomen dat staatssecretaris Varane wegens een lichte verkoudheid eigenlijk het bed op moet houden. Maar hij heeft geweigerd afstand te doen van zijn privilege. ...ook dit jaar weer... ...deze grootste tentoonstelling van Europa... ...te openen. Monsieur Barane is wel het nog niet verschenen... ...maar volgens de berichten die ik zojuist ontvang... ...wel op het tentoonstelling terrein... ...arrivé. Marede, Marede. Wat doen we zelf, Waar is het ongekend van Marede? Dat is toch niet zo opgewonden? Dat hebt u toch? Nee, ik wil In uw linker binnenzak. Nee. In uw rechter binnenzak. Ja. Gelukkig. Nee. U heb ik een hand. Nee, dat is een wetsontwerp voor de beperking van de maximumstelheid van voetgangers in gemeenten met meer dan twintigduizend inwoners. Oh. Maar geen toespraak. U heeft het verkeerde manuscript in mijn zak gestoken. Ik, dat heb je toch zelf gedaan? Nou goed, ik dan. Staatssecretaris Varane is intussen achter op het podium verschenen en staat er nog even te spreken met zijn secretaris. Dat moet u spreken? Zonder tekst? Zonder voorbereiding? Wat moet ik dan zeggen? Nee, nee, ik weet wat. Ik zal maar doen alsof ik flauw Ja, ah, ja, ja. Dat is het stomste wat u doen kunt. Je meteen een stuk of tien artsen om u heen. Nee, nee, u, u moet wel iets verzinnen. U kunt toch wel iets over auto's zeggen? Ik, hè? ik heb alleen nog een bromfiets. Ah, in ieder geval kunt u echt niet langer meer wachten. De de staatssecretaris komt nu naar voren. Hij maakt een enigszins nerveuze indruk. Maar geen wonder, want hij heeft waarschijnlijk zojuist een inspannende parlementzitting bij gebond, waar de regering zware aanvallen van de oppositie heeft te verduren. Ook al is de positie van deze staatssecretaris daar niet onmiddellijk bij betrokken, toch is het geen wonder dat ook hij enigszins onder de invloed is gekomen van deze politieke opwinding. Oh, monsieur, ik ben zo blij dat u weer terug bent, Herr professor. Meneer de staatssecretaris. Ja. Uw secretaresse, mademoiselle Angelique, heeft opgebouwd. Ja, het is toch al te laat, madame. Euh, waar is hier de, de, de, de radio, ja? Hier naast. Oh, ga je mee, Guillaume. Ik wil graag horen wat Bastanier zegt, ja? Ik weet, dames en heren, dat er vele zijn... die als hun ideaal slecht die leek zien... die beweert alles te weten en te begrijpen... en specialist op ieder gebied te zijn. Ja, maar daarin ben ik anders dan anderen. Ik ben geen ideaal mens. Ik bereid niet alles... En ik heb van niet zoveel dingen verstand. Ja, nemen wij bijvoorbeeld de politiek en de auto. Ieder eerlijk mens zou moeten toegeven dat de politiek niet te volgen is. Men kan ze hoogstens bedrijven. Wel nu, slechts wenigen kunnen een auto besturen. Maar iedereen kan een auto volgen. <lacht> Over een auto kan ik toch slechts als leek spreken. Ja? Maar dat is bestaan jij toch niet? En een auto, dames en heren, dwingt zijn bestuurder zo met hem om te gaan als zijn maker, zijn wezen en zijn technische beperktheden dat vereisen. Anders weigert hij. Kan men hetzelfde zeggen van de bestuurders van de vele politieke voertuigen die zij meestal zelf in elkaar geknutseld hebben uit levende onderdelen, uit kiezers? Wanneer zij zich slechts dezelfde moeite en zorg zouden willen getroosten als de automobilist voor zijn auto, dan ware de wereld, dan ware Frankrijk een stuk rustiger, welvarender en gelukkiger wanneer de staat het klaar zou spelen haar burgers even zorgvuldig te behandelen dan zou ik en ik geef toe dat ik hier nog steeds als volkomen leek spreek de hoofd- en zijwegen van ons nationale bestaan willen aanduiden met de gouden wegwijzers van fatsoen verantwoordelijkheidsgevoel en wederzijds respect, ja? De staatssecretaris geniet de reputatie van uitermate karig met zijn woorden te zijn. Maar vandaag is hij in topvorm. Overigens ziet hij er prima uit. Niet voor niets noemen we hem het meest elegante kabinetslid. Kuneman, hoor je dat? Ja, nou ja, die reden, die heb je natuurlijk op de band opgenomen. Maar nee, dat is een directe uitzending van de auto. autotentans. Ja, en jij bent hier. Dat is mijn dubbelganger, Kuneman. Ja, dubbelganger. het leven wordt voortdurend en voortdurend in een hogere versnelling geschakeld ook bij wij evolueren niet. Wij ontwikkelen ons niet evenwichtig en gelijkmatig. Nee, wij worden geschakeld. Van de eerste naar de tweede, naar de derde, de vierde, de vijfde vertaling. Om van het voortdurende terug, zelfs achteruit schakelen, nog maar niet te spreken. Ja? Moet ik het in dit verband ook nog over de politiek hebben? Wat gaat u nou doen? Hier springen ons de punten van overeenkomst toch wel heel duidelijk in het oog. Denkt u maar eens aan de verkiezingsbeloften. Snel de schakeling vooruit. En wat er na de verkiezingen meestal van overblijft. Rap op de rem en vol gas achteren. Wat? Gelooft u dat zo'n chauffeur alles uit zijn wagen haalt wat erin zit? Wat heb je bereikt? maar er staat er eentje mijn mond voorbij te praten. Ja, wie? Ja, mijn dubbelhaller. Die zelf het heft in handen genomen heeft. Verstand je nog dubbel? Een hand. Dames en heren. Ja. En dan onze buitenlandse politiek. Oh, hier hey. wordt zoveel geschakeld. Dat wij het geen wonder mogen noemen. Dat de tandraden voortdurend zo oorverscheurend knagsen. Wat zegt hij dan? Nou? En daarbij zijn we voortdurend zo ingespannen bezig onze vermeende tegenstanders in te halen en te passeren, dat wij niet alleen de eenvoudigste verkeersregels vergeten, maar ook dikwijls veel te weinig aandacht schenken aan hetgeen de technische capaciteiten van ons voertuig toelaat. Wanneer, en wederom spreek ik als dit, wanneer ik het voor zeggen had, dan zou ik aandringen op een bruikbaar internationaal wegenverkeersreglement, waaraan een ieder zich diende te houden. Ah, ik wens slechts een eenvoudig motor motoronderdeelje. ...dat van alle tijden vervangen kan worden. Oh geloofd. Zo minister ook, hoor. Die interruptie wens ik niet voor me Ik wil eindigen, dames en heren... ...met u te wijzen op het gevaar... ...dat in dat vele schakel schuift. Want is het gevaar niet rizelig groot... ...dat men op een gegeven ogenblik... ...in de verkeerde versnelling schakelt waardoor de motor weigert en volkomen vernieuwd wordt. En waardoor men dat politieke verkeersongeval veroorzaakt dat men een regeringskrize nog. Dat <tieden> is beslissing te spelen op de huidige politieke situatie. Doe uit, zeg af. Ik raad me mijn politieke raad, ja. Ik moet er pas eens aan mijn wagen. Zeg, vlacht. Nou, gelijke tante, ik was het niet eens dat mijn politiek schaaf. Ik zoek op. Nu matin, hè? de reden bij opening onder de toonstelling. Wat wil Marijn? Lavantageur, lavantageur. Laatste nieuws. Staatssecretaris Marijn bekritiseert de regering. Le Gronois, hè? Le Gronois. Toespelingen van staatssecretaris. Minister de Bouffeur weigert commentaar. Le Gronois, lavantageur. Ik dacht bij mezelf. Dan moet je precies hetzelfde doen wat monsieur de staatssecretaris in jouw geval zou hebben gedaan. Nou, wat zou u gedaan hebben, monsieur de staatssecretaris? Ja, dat weet ik niet. Hij in noodviel ging als van een leien dakje. Oh. En u was daar in Cousseau. Ja. Bovizage stond hier in mijn kamer. Nog steeds gekleed als staatssecretaris Barijn. Ja. Wat ja, was nou logischer dan hem erheen te sturen? Ja, komen. maar die toespraak, Gansje. Die toespraak, ja. Ach, ja, ja. Je merkte op het allerlaatste ogenblik dat het verkeerde manuscript hebben meegenomen. Oh. Er bleven dus nog maar twee mogelijkheden over. Hij moest improviseren, of hij moest een flauwte simuleren. Ja. Oh, oh. Ik besloot dat hij beter kon improviseren. Oh, hij heeft me natuurlijk net zo gemiteerd als toen op, op zijn verjaardag. Zo volkomen natuurgetrouw dat iedereen dacht dat u het was. Ja. De aanwezigen hebben hem toegejuicht. Ten koste van mij, ja? Had het dan moeten ingrijpen toen het toch al te laat was? Mm. Hij stond op het podium. Had ik hem in de rede moeten vallen. en hem zijn een jasje van het podium moeten trekken. Ik weet het niet. Ik weet het. En daarbij, zo verschrikkelijk is het nou ook weer niet. De hele reden staat hier in de krant. Wat? Wat je? He? Rivier, rivier. Alsjeblieft. Ja. In het ergste geval zou men kunnen vermoeden dat een paar passages. Uh, ironisch bedoeld. Ironisch, zijn. ironisch. In deze tijd van politieke bluff. kent mij geen ironie meer. De hele reden wordt. volkomen ernstig genomen. Met kabinet van staatssecretaris Barijn? Doe aan de lijn. Aan de lijn? Nee, nee, nee. Ik bedoel hier, hier. in eigen persoon. Hij wil u spreken. Oh, oh wat gegooid. In de grazie, ja? Nou, laat ons alleen. Uh, nee, nee, laat die krant maar je. Wil ik even lezen. Oh. Maurice. Oh, oh. Als man tot man. Wat stikt er achter die reden van je? Ja, je ziet dat ik juist bezig ben om te lezen. Om daar uh, zelf uh, achter te komen. Geen grappen, alsjeblieft. Huh? We zijn bijzonder geschrokken. Jij, de meester van de korte redenvoering... wordt opeens breedvoerig, zie niets... En dubbelzinnig. Wat heeft dat te betekenen? Die toespeling op onze buitenlandse politiek kan er dan misschien nog wel mee door. Oh, dank je, dank je. Maar je weet bliksems goed dat wij onze buitenlandse politieke toestand... ...altijd zo zwart mogelijk afschilderen... ...om onze binnenlandse politiek te kunnen doordrijven. Dus zeg dan toch wat, man, verdedig je. Hoe voelde je je toen je dat allemaal zei? Oh, als een man die net vanuit een donkere hol in het scherpe daglicht is gekomen, ja... En pure opluchtingen, uh... grapjes maken, grapjes, een paar grapjes. Ah, ik weet het niet, ik maar weet... intussen valt je politieke vrienden op een gevaarlijke, nee, nee, op een werkelijk gemeene manier in de rug aan, het belachelijk maken van de regering. Die gemene toespeling op een kabinetscrisis. Ja. Die vergelijking met een verkeersongeluk. Oh ja, Het was toch een auto, dat was nou, daar wat, niet weg. En dan wat gelonk naar de oppositie op een ogenblik... waarop de samenwerking tussen de regeringspartijen in gevaar is... en nou, nou, de oppositie nou, nou, nou. stormloopt tegen het kabinet. Nou, nou, nou, nou je overdrijft dan. Overdrijf ik, overdrijf ik. Nou, laat ik je dan zeggen dat de minister-president... razend is over die zogenaamde grapjes van je. Hij eist dat je alles onmiddellijk demonteert. Dat moet ik het terugnemen? Ja, dat is niet van je. Je was staatssecretaris Bahrein. Je kan het toch niet terugnemen wat staatssecretaris Bahrein gezegd zeg, heeft? Ja, dat zou niet het eerste onlogisch in de politiek zijn. We alleen maar een gelegenheid te scheppen waarbij je je grapjes van gisteren op een even grappige manier neutraliseert. Ja, dat moet de minister-president me dan eerst maar eens een keertje voordoen, ja? Er is ja. geen andere oplossing. Ja, ik weet nog wel een andere oplossing. Zo. Ik treed af. Dat is nou juist precies wat wij op dit ogenblik met alle geweld willen vermeden. Goed, bij een conflict met de Kamer zullen wij heus wel overwinnen. De minister-president heeft zich op zijn bekende handige manier... ...achter de schermen tussen de partijen gemengd... ...en ons de stemmen van de splinterpartijen verzekerd. Met die stemmen kunnen wij de aanval van de oppositie rustig tegemoet zien. Ik vertel je daarmee wel een geheim... ...maar over een uur is het waarschijnlijk helemaal geen geheim meer. En wij willen beslist niet dat deze overwinning door de schaduw van jouw aftreden ontziert zou worden. Ja, oh. yeah. uh, neem me niet kwalijk, Antoine. Ja, Angelique? Monsieur Fournier, Boulanger en Vatel verzoeken op een audiëntie. Fournier, Boulanger en Vatel? dat zijn leiders van de oppositie. Ik geef je mijn woord van eer dat ik niet weet dat ze, wat ze komen doen. Oh, zo, dat zit er dus achter, aha. Dat zal ik onmiddellijk met de minister-president moeten bespreken. Je moet doen wat je plechtje voorschrijft, ja? Oh, revoir. Revoir. revoir. En jou revoir. heb ik altijd voor een onschadelijk mannetje gehouden. Mijnheer. Meneer de <tossimus> staatssecretaris, u heeft ongetwijfeld de krant gelezen. Daarmee he? bedoelen wij natuurlijk onze kranten. La Vantageur. En als en u die doet... niet gelezen hebt, is het ons ook een zorg. Hoofdstuk is dat u een goede pest van ons gekregen hebt. Wij bewonderen niet alleen uw intelligentie en uw humor. Maar, maar uh, ook uw moed. En vooral de populaire manier waarop u zich weet uit te drukken. U, uw meningen staan zeer dicht bij de onze. Ook al weet u dat misschien zelf nog niet of wilt u dat nog niet toegeven. En of u het toegeeft of niet, ook wij staan zeer dicht bij u na deze reden. Buitengewoon de dicht. Die handige toespelingen. U kunt ze niets maken, maar toch heeft u hun een hele boel aan gedaan. Ja, dat was anders niet mijn bedoeling. ja. Ah, ha, ha, ha. Het zou ook wel dom van u zijn als u dat nu zou toegeven. <laughs> Wij zullen het kabinet wel laten vallen. Vandaag nog. Monsieur Barré. U hebt heel handig de komende regeringscrisis weten te overleven. Het kabinet valt, maar u blijft zitten. Met andere woorden, na deze uitermate veranderende reden... ...bieden wij u de portefeuille van minister de Bucoeur aan. Maar, meneer heren, minister Debucour zit nog in het kabinet en u... Monsieur Barin, het is uw zaak om het beslissende ogenblik van ons vertrouwen gebruik te maken. Uw overgang naar de oppositie dient te geschieden op dat ogenblik... ...dat de oppositie het opponeren opgeeft om de tegenwoordige regeringspartijen op hun beurt in de oppositie te dringen. Maar meneer, ik zeg u dat het kabinet niet zal vallen. U bent misschien van het hout wel uit een goede ministersmeid, maar een profeet bent u beslist niet. Laat u dat maar aan ons over. Monsieur de staatssecretaris. u wilt ons wat excuseren. Het parlement roept op. Ja. Meneer de staatssecretaris, een ja. boven visage. Oh, het weet ik. Laat hem maar binnen, ja. Bonjour, meneer de staatssecretaris. Ik kom... Ja, naar... je hoeft me eens niet te vertellen welk resultaat die reden van je gehad heeft. Of mijn reden, als je dat liever wil. We hebben gedeten de bijzonder goede kritieken, meneer de staatssecretaris. In de Lavandonger bijvoorbeeld... Wat leg je die... Dat is toch een oppositieblad? Oh, de regeringsbladen lees ik ook, zoals lijkt het maar. Ik vergelijk ze, en als denk de wezen vorm ik dan mijn eigen mening. Oh, ja, het is reden dat je die mening nu ook in het openbaar geuit hebt, ja? ja? monsieur de staatssecretaris, ik. Ik bevond in een dwangpositie. Wat moest ik doen? Maar toen zei tegen me, je moet spreken. Goed, dacht ik. Maar waarover? Uit mijn hersens kon ik alleen maar dingen putten die er aanwezig waren. Ja. ja, dat wil zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik allemaal gezegd heb. Heb ik werkelijk al die dingen verteld die ze in de krant geschreven hebben? Uh, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Toch vind ik mezelf zachtig. Het vervelende is dat een staatssecretaris niet altijd mag zeggen wat hij denkt. Ik zou geen ambt willen hebben dat mij dwingt om te liegen. Ga zou niet. Sommige mensen missen die paar meter moed om te zeggen wat ze op hun hart hebben. En anderen een paar meter doorzicht om de dingen in hun ware gedaante te zien. En die paar meter vormen de afgrond tussen de regeerders en hen die geregeerd worden. Hoe zou u die afgrond willen overbruggen? Met overleg, met samenwerk, met humor, met begrip. Met alles wat verhindert dat het leven verstaart en versteent, ja? Het is echt niet zo eenvoudig als daar in je kantine, Bobisage. zei je. Ik begrijp het. Dan word ik dus toch overgeplaatst. Wie zegt dat? Op mijn opvolger zul je beslist niet lijken. Dat zal Wastanier waarschijnlijk wel worden, of iemand anders. Maar met geen van hen zul je waarschijnlijk een overgrootvader gemeen hebben. Nog één ding. Jouw karikatuur heeft mij kanten van mijn wezen getoond. Waarvan ik zelf het bestaan niet vermoedde. Jij hebt me geholpen mijn blik te verruimen. Bovies Daarvoor bedank ik je. Ja. Wil dat zeggen dat u aftreedt, monsieur de staatssecretaris? Dat is dan mijn schuld? Ach, alleen een kat over zo'n vel eit, dan springen er wel eens vonken uit. Jij hebt de kat met jou, nou ja, met onze reden... Over zo'n fel gestrekt. En nu maken anderen daar een vuurwerk van. En die vuurpijlen van hen kan mij niet meer overdaan maken. Het gaat je goed. Adieu, ja? Vraag van Angelique. Binnen welkom. Adieu, monsieur de staatssecretaris. Angelique, zoek jij eens op met welke woorden mijn voorganger inderdaad de ontslag heeft aangeboden. Dat was een zekere uh, de moule. Ik wil het liefst nog op de traditionele manier doen, ja? Wanneer ik me goed herinner, heeft de secretaresse van Monsieur de Moul gelijk met hem ons genomen. Ja, ah, wij gaan verder werken aan mijn boek, Angelique. Naar de verdere exploratie van Gojo. Daar zullen wij veel gelukkiger mee zijn. En toch zal ik huilen als we dit kabinet moeten verlaten. Ja, nee, laat me maar, laat me maar, laat me maar. Ik vermoed dat het de bukoer is die me nodig heeft in het parlement. Luister je mee? Ja, hier Barijn. Maurice, herinner je je nog hoe je mij een paar keer te pakken hebt genomen met die verkeerde oplossingen? Toen we nog samen in de klas zaten, dat was een ingemene schrik van je. Nou weet ik dat je nog steeds niet veranderd bent. Je hebt me weer op zo'n smerige manier te pakken genomen. Ik feliciteer je Maurice, de regering is gevallen. Dat was de bukoer. Verstrak jij wat hij zei? Hij feliciteerde u met de val van de regering. Le Gros noir. Le Gros noir. Gevaarlijke manœuvre van de oppositie! Lopen de splinterpartijen over? Le Gros Noir! Le Gros noir. La, band La band van La van in de De regering neemt af, Het regeringsprogramma van de oppositie! Wat zijn die naam van de bandageur? De bandageur? Mme mozare Angelique, herkent u me nog? Printon, ik moet uw chef spreken, ogenblikkelijk. Uw serie over de stokpaardjes van vooraanstaande politici... ...interesseert ons niet meer. Het is afgelopen. Met het stokpaardje? Nee, met de politiek. In dat geval begin ik een nieuwe artikelenserie. Moeder de secretaresse vertelt spookjes. Nee, ik geloof u niet. En waar is de kamer van Monsieur Barin? Nee, laat u maar zien. Door. Monsieur Brenton? Het is en behoorlijk voor uw... Meneer de staatssecretaris, dit is meneer Printem. Uh. Een journalist die bij u binnendringt, hoewel ik het hem verboden had. Hij schrijft een serie artikelen. de stok van onze politici. Dat is zo, maar daarvoor kom ik nog niet hier. Ik verzoek u dringend mij een kans te geven, meneer Parrain. Ik zou mijn collega's zo graag eens één keertje de vlug af willen zijn... Doet u het? Wat, ja? U als een feuning zet uw as voor heffen? Wat? Huh? Nu het kabinet gevallen is, heeft Monsieur Vatel de opdracht gekregen om een nieuwe regering te vormen. U staat op de lijst van zijn ministers, Monsieur Barin? Ja, dat moet ik uit de mond van Monsieur Vatel zelf horen. Met de secretaresse van Staatssecretaris Barin? Dank u. Eerst Monsieur Vatel. Oh. Monsieur Vatel komt precies op tijd. Nou, wat is het? Ja of nee? Meneer Barijn? Excellentie minister Barijn, alstublieft. Hoe klinkt dat? Als iets dat ik niet verdiend heb, meneer Wattel. Die reden die u op die automobieltentoonstelling hebt gehouden overschat ik echt niet. Maar het tijdstip waarop u het gedaan hebt was doorslaggevend en getuigd van een buitengewoon gezond politiek instinct. Dan u? Nee. Uh, nee. Ik, uh, ik zei Nee. Nee. Ja, dat dacht ik wel. De jonkvrouw slaat Kuist de blik omlaag en laat zich bidden. Monsieur Balain, dit is niet de eerste regeringscrisis waarbij u als een slimme vos vanuit de ene rivier naar de andere bent overgelopen. Dit is een bewijs dat de politiek uw element is waarbij u niet kunt, maar waarin u zich thuis voelt als een visje in het water. Brenton, ik heb een mooie onderkop voor je. De nieuwe regering zal de onschatbare vakkennis van staatssecretaris... voor grotere opgaven weten te gebruiken. Ik heb nog geen beslissing genomen, ja? Monsieur Vatel. Monsieur Vatel, u krijgt de portefeuille van Debucourt. Dat moet toch een grote voldoening voor u zijn? Dat is alleen een triomf van menselijke zwakheid. zou graag wat bedenktijd willen hebben. Mijn kabinet wordt nog vandaag gepubliceerd. De vertrouwtse medewerkers, mademoiselle Angelique, hebben inbegrepen... We gaan met u mee naar uw nieuwe ministerie. En uh, nog één ding. Om te voorkomen dat u weer in het geheim naar Cogiot zult moeten gaan... ...geef ik u toezicht op alle grotten in Frankrijk. Een tussenkop, printan. Minister Barin krijgt toezicht over alle grotten en speleologische onderzoeken. Adieu, mon cher minister. Hallo, wat heb je nog, meneer Patel? Hoe weet u dat ik een cojo geweest? Ha. Ik heb namelijk ook een stokpaardje. En het mijne is de inlichtingendienst. Mij blijft niets verborgen. Ha. Au revoir. Ga je mee, printemps? Hoorde je dat, Angelique? Ja, maar van Beau vertelt toch geen flauw vermoeden. Dat betekent dat hij zijn stokpaardje toch ook niet helemaal onder de knie heeft. Angelique, mag eens een aantekening, hè? De commissie tweede klas, Bovisage, wordt twee periodieke verhoogd. De man lag inderdaad wat achter. Deze kleine correctie heeft hij verdiend en uh, bovendien uh, valt niet op. mag ik, ja? Jawel, monsieur le ministre. U hebt geluisterd naar de staatssecretaris en zijn stokpaardje, een hoorspel van Kurt Heineken, vertaald door Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Staatssecretaris Barène, Louis de Bré. Beauvisage, een ambtenaar, Huit Horizont. Angelique, secretaresse, Fécia Ronen. De Bucour, minister-president, Pieternel Senior. Bastanier, secretaris-generaal, Rien van Loppen. Brenton, een journalist, Johan Walder. Professor Kuneman, Jos van Turenhout. Een kantinechef, Tom Hakker. De burgemeester van Hauteville, Daan van Olven. Een waardin, Wiesje Bouwmeester. Een radioreporter, Dick van het Zand. Monsieur Vartel, Daan van Olven. En monsieur Boulanger, Hans Vierman. De regie had, Dick van Putten.